12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Kim de Gelder doet zijn verhaal voor de rechtbank in Gent. Advocabel FNV nog niet tevreden over de reorganisatie bij PostNL. En onrust in Palestijnse gebieden neemt toe. Van het oosten trekt een gebied met lichte motregen en natte sneeuw over het land. En vanavond trekt de neerslag dan weer weg. Het wordt vanmiddag 1 tot 4 graden. En morgen is het vrijwel overal droog. Er is soms wat zon en het wordt 4 of 5 graden. Woensdag dan meer bewolking en verder verandert er weinig. Eerst naar België. Het is een belangrijke dag in het proces tegen Kim de Gelder. De Belgische jongeman die vier jaar geleden een moordpartij aanrichtte... in een kinderdagverblijf in het Vlaamse Dendermonde. De rechter is al de hele ochtend bezig om hem te verhoren. En correspondent Joris van Poppel, die volgt het. Welke indruk maakt hij, Joris? Ja, hij wil uh, uh, eigenwijs eigenlijk. Eigenwijs en uh, brutaal. Uh, hij praat uh, rustig, maar hij maakt, maakt, maakt, maakt, maakt grapjes en komt met allerlei verhalen. Uh, nou, bijvoorbeeld, hij zegt dat hij zijn haar uh, rood kleurde... en een valse schoonheidsplek opplakte voor een van zijn moorden... Uh, om uh, herkenning op de robotfoto's uh, uh, een beetje makkelijker te maken... Voor de agenten en voor het publiek, zei hij. Ja, van dat soort ja, gruwelijke grappen uh, is hij aan het maken. Hij is niet apathisch, wat hij wel eens in, zijn, uh, in het verleden is geweest tijdens verhoren. Hij uh, praat met de rechter, antwoordt uh, op alle vragen die de rechter heeft. Maar een, heel, ja, ja, een heel, heel duidelijk verhaal heeft hij ook eigenlijk niet over die moorden. Een moordpartij dus in dat kinderdagverblijf in Dendermonde. Zegt hij ook iets over een motief? N ook daar was hij erg uitdagend. Hij zegt, uh, het motief van de moorden, dat ga ik u nog niet vertellen... Dat vertel ik aan het eind van het proces of dat, dat vertel ik bij een volgend proces. Nou ja, dat is het ook, natuurlijk ook nogal een vergaande, uh, vergaande uitspraak. Uh, de rechter vroeg uiteraard uh, door. En dan komt hij met verschillende verklaringen. Stemmen in zijn hoofd heeft hij in het verleden wel eens gezegd. Daarvan zegt hij nu, ja, iedereen hoort wel eens stemmen. Dus dat wijst hij ook niet echt aan als duidelijke oorzaak. Uh, depressie, vraagt de rechter. Was het misschien uh, Zat u misschien in depressie? Zou dat het motief kunnen zijn? En dan zegt hij, ja... Misschien, ik zag in ieder geval geen toekomst meer voor alle mensen in België... en ik wilde eigenlijk alle mensen vermoorden. Op dat niveau praat hij. Hij heeft niet echt een heel duidelijk idee, geen heel duidelijk waarom... waarom hij aan het moorden is, is geslagen. Heeft hij iets over die moorden verteld? Ja, de gruwelijke details aan alle kanten uh, natuurlijk. Um, bijvoorbeeld over de moord. Het is een eerste moord die hij pleegde. Uh, Elsa van Raamdonk was dat, een 72-jarige uh, boerin. Die woonde op 15 kilometer uh, afstand van hem. Ja, hij vertelde dat hij die, die eigenlijk vrij willekeurig vermoord heeft... omdat ze aan de Galligstraat uh, woonden. Zo heette die straat. En er was van plan om die hele straat dan maar uit te moorden. Uh, op het eind uh, zei hij ook dat hij ja, toch wel een beetje spijt heeft van die moord eigenlijk, dat hij achteraf na de moord ook vond... dat het toch wel moeilijk voor hem was. Hij keek in het publiek en hij zei... ik begrijp dat u daar moeilijk mee heeft... maar voor mij was die moord ook erg moeilijk. Ja, in ja. dit huis dus. Een bizar verhaal al met al. Correspondent Joost van Poppel over die eerste dag in het proces... tegen Kim de Gelder. Het Haagse vervoerbedrijf HTM geeft 40.000 dagkaarten weg. En dat is dan bedoeld als goedmakertje voor de uitgevallen tram en buslijnen en de vertragingen door het winterse weer. Volgens HTM erkent uh, het bedrijf dat de informatievoorziening tijdens de overlast niet optimaal was. Elk huishouden dat last heeft gehad van het winterweer kan tot 1 april één dagkaart aanvragen... Uh, die dan te gebruiken is voor alle vormen van openbaar vervoer in de regio Haaglanden. Grote opluchting bij de postbodes van PostNL. Vanwege een nieuw reorganisatieplan... worden er veel minder mensen ontslagen dan in het vorige plan. Zo'n 450 tot 650 postbodes verliezen hun baan. En dat is dan in plaats van bijna 3000. Maar voor het kantoorpersoneel van PostNL is het een slechtere dag. Daar verdwijnen nu wel duizenden banen. Suzanne Eigermans, bestuurder bij Alphacabo FNV... Ze is de hele morgen al met PostNL bezig. Is dit nou een beter plan van PostNL dan het vorige plan? Nou, ik hoop dat personeel geleerd heeft uit het verleden. Bij vorige reorganisaties is er heel veel misgegaan. De reorganisatie bij productie is toen ook stilgezet. Er is nu nog heel veel onduidelijk en er is uh, belangrijk dat er duidelijkheid komt voor de medewerkers. Het is in ieder geval een hele grote klap voor medewerkers, want er gaan heel veel banen verloren. Vooral het kantoorpersoneel heeft het zwaar te verduren kennelijk ineens. Vooral het kantoorpersoneel, daar gaat nu de grootste klappen uh, vallen... terwijl dat in het verleden uh, alleen de focus lag op de postbodes. Maar toch, die postbodes, kunnen die nou blij zijn? Die zijn een beetje uit de wind gezet, gezet nu. Nou, ik denk dat het gematigd is dat die blij kunnen zijn... want ook daar gaan nog heel veel ontslagen vallen. Wel is het zo dat er minder ontslagen gaan vallen... en postfoneel gelukkig heeft ingezien uh, dat je ervaren medewerkers... ook in dienst moet houden om je kwaliteit te kunnen waarborgen. U wilt uh, als voor FNV dat uh, mensen uh, zo snel mogelijk weer aan het werk worden geholpen. Hoe moet PostNL dat gaan doen? Hebben die expertise bijvoorbeeld bij het herplaatsen van kantoorpersoneel? PostNL heeft expertise uh, voor het herplaatsen van uh, personeel. Maar dat, de focus lag voornamelijk op postbodes. Daar hebben ze een goed mobiliteitscentrum voor. Ze hebben ook wel een mobiliteitscentrum uh, pro, zoals ze dat noemen, voor uh, kantoorpersoneel... Alleen daar hebben we nog geen ervaringscijfers van. Dus ik zal daar bovenop blijven zitten om te monitoren... dat ook al die medewerkers begeleid worden naar ander werk. Maar kortom, de postbodes die uh, hebben een goede dag? Nou, gematig goede dag, want al het personeel is uh, even belangrijk. En ook de postbode heeft de ondersteuning vanuit de staf nodig... om hun werk goed te kunnen uitvoeren. En alle medewerkers willen gewoon hun werk goed uitvoeren. En dat is het belangrijkste. Wat gaat er nu gebeuren nu dit plan op tafel ligt? Nu dit plan op tafel ligt, zal het verder gedetailleerd uitgewerkt moeten gaan worden. Wij hebben personeel nou aangegeven dat wij daar nauw bij betrokken willen zijn... omdat er duidelijkheid moet komen voor alle medewerkers... wat het voor hun individueel betekent. Suzanne Eigenmans, bestuurder bij Abfacabo FNV. Dank u wel. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten is onrustig in de Palestijnse gebieden in het stadje Sa'ir wordt een man van 30 begraven die in Israëlische gevangenschap om het leven is gekomen volgens een Palestijnse arts is die gestorven door mishandeling Correspondent Monique van Hoogstraten is in Sa'ir Monique onder welke omstandigheden is dat gebeurd Ja daar zijn de meningen lopen daarover uiteen Hij, gisteren is de autopsie gedaan de Israëlische uh, artsen zeggen dat er, geen, uh, dat er in elk geval geen hartaanval was. Geen uh, tekenen van ziekte. Dat, dat, dat is de Palestijnse arts bevestigt dat ook. Ze waren daar samen. Maar um, volgens de Palestijnse arts heeft hij twee gebroken ribben. Uh, heeft hij had hij uh, bloedingen bij zijn neus en bij zijn mond. Uh, dat zou wijzen op uh, mishandeling in de gevangenis. Volgens de Israëlische uh, versie is dat het gevolg... Uh, die, die gekneusde ribben... ...van een poging tot reanimatie. Uh, Arafat Jaradat, daar hebben we het hier over. Die werd een paar dagen geleden opgepakt uh, omdat hij stenen uh, had gegooid. Hij uh, is verhoord. Hij heeft dat uh, naar in begrijp uh, bekend. Maar daarna zou het verhoor zijn uh, doorgegaan. En zaterdagavond uh, overleed hij plotseling uh, dus in de Israëlische cel. Hoe is nu de, de, de situatie daar? Want we horen uh, ambulances en zo. Wat gebeurt daar nu in Sair? Ja, het is, ik sta nu op het dorpsplein. Daar is ook de begraafplaats voor de martelaren. Martelaren, dat zijn de Palestijnen die omgekomen zijn in de strijd met Israël. Daar wordt hij op dit moment begraven. Het plein staat, bomvol, overal op de daken staan mensen. Het hele dorp, nou je mag het wel een stadje noemen, 30.000 mensen wonen hier. Ze lijken allemaal wel uitgelopen om hier bij te zijn. Er is een combinatie van... Van verdriet uh, op dit moment, ik zag net de vader voorbij lopen, uh, ingestort. Maar ook heel veel woede natuurlijk over wat er gebeurd is. Woede daar in Palestijns gebied in dat stadje Sair. Monique van Hoogstraten, dankjewel. De Duitse politie onderzoekt of leden van de Nederlandse motorbende Satudara in Oberhausen een Hells Angel hebben neergeschoten. De man van 23 werd vijf keer beschoten, maar hij is niet in levensgevaar. En de politie denkt dat de Hells Angel is neergeschoten door een rivaliserende bende. En dat zou de Duitse motoclub Bandidos kunnen zijn, maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar Satudara in Nederland. De Hells Angels in het Roergebied voeren een bendeoorlog met de Bandidos en met Satudara. In het IJ in Amsterdam zoeken duikers van de marine naar lichaamsdelen. Op 30 januari was al de romp van een man gevonden. Die zat in een blauwe plastic zak die een voorbijganger in het water had gezien ter hoogte van de NDSM-werf, de politie. Ja, we zijn op zoek natuurlijk naar andere lichaamsdelen. Uh, de marine gaat op ons verzoek en natuurlijk van het Openbaar Ministerie met sonarapparatuur de bodem afzoeken. En dat betekent zoveel als dat wanneer er met die sonarapparatuur iets gedetecteerd wordt... wat normaal gesproken niet op een bodem hoort te liggen... dan gaan duikers naar beneden om dat naar boven te halen. En over de identiteit van de man is nog niets bekend. En over de doodsoorzaak zegt de politie helemaal niks. Steeds vaker wordt drugsafval in het bos gedumpt, vooral in Noord-Brabant. Vaten vol chemicaliën en die kunnen volgens staatsbosbeheer grote ecologische schade veroorzaken, vooral in waterwingebieden. In 2011 werden 60 dumpingen geteld. Vorig jaar waren het er al 90. Vooral lekkende vaten veroorzaken grote natuurschade. Ongeveer een derde van alle vaten is niet dicht. En staatsbosbeheer draait vervolgens op voor de kosten, zegt de woordvoerder. En dat uh... Loopt bij een dumping van vaten op tot uh, enkele duizenden euro's, is ook dat gaan lekken en moet je de grond saneren en dan zit je vaak in tienduizenden euro's. En dat kan niet meer worden gestoken in natuurbeheer. De meeste drugslaboratoria zitten rond Breda en Tilburg. En daar worden dan ook de meeste vaten ontdekt, zegt de politie. Noorse wetenschappers hebben tussen India en Madagaskar delen gevonden van een verloren continent. Ze kwamen het verloren continent op het spoor door analyses van zandmonsters op het eiland Mauritius dat tussen Madagaskar en India ligt. Het strandzand bevat de mineralen die veel ouder zijn dan het eiland zelf. En uiteindelijk kwamen de Noren erachter dat er in de oertijd een strook land moet hebben gelegen tussen India en Madagaskar. En ze schatten dat die strook 750 miljoen jaar geleden is losgekomen van het alomvattende supercontinent dat toen ontstond. En dat dat microcontinentje ongeveer 85 miljoen jaar geleden door de oceaan is verzwolgen. Sport. Het duel tussen Feyenoord en PSV dat kreeg gisteren in de Rotterdamse Kuip... na de wedstrijd nog een staartje. PSV'er Jermeen Lens uh, wachtte in de Spelerstunnel... Feyenoorder Joris Matthijsen op om verhaal te halen. En toen ontstond er een vechtpartij. Nou, PSV PSV'er Willy van der Kerkhoff is hard in zijn oordeel... over het optreden van Lens. Ik schaam me diep voor wat er, wat er gebeurd is gisteren na de wedstrijd. Ik, ik, ik vind ook dit soort dingen moet je tijdens de wedstrijd uh, oplossen... Dan, dan kun je sportief wraak uh, nemen, maar niet op, uh, op deze manier. Dus uh, ik schaam me echt als, als PSV'er dat dit uh, het soort spelers in onze club speelt. Ik zal in ieder geval, een, denk ik, een hele zware boete geven. En uh, als er nou eens een keer voorkomt dat ons ontslag op staande goed. is... want uh, dat kan gewoon niet dat. Dat gaat de hele wereld over... En, dat is PSV niet. Vriend PSV niet. Zeker zo goed zoveel spelers zijn. Ja, Je kunt je ook afvragen van de mensen die om de club heen staan. Om het elftal eigenlijk. Die hebben ook niet goed opgelet. Dus het is toch een foutje van iedereen geweest. Ja, dat zijn nog harde woorden van PSV-icoon Willy van der Kerkhoff. En op de hertgang. Het trainingscomplex van PSV is nu verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin de directie zei gisteren dat er een gesprek zou komen met Lens. Uh, is dat al gebeurd? Ja, dat gesprek is inderdaad geweest. En de partijen hebben zojuist de pers ook te woord gestaan. Niet zozeer over het gesprek dan wel over wat er gebeurd is gisteren in die katakombe. En de partijen, dat zijn in dit geval Marcel Brans, de technisch directeur van PSV en Jermaine Lens zelf. Nou ja, de reconstructie die komt er eigenlijk op neer dat Jermaine Lens graag met Joris Matthijssen nog wilde praten... over hetgeen er in het veld allemaal was voorgevallen, onder meer die vermeende elleboogstoot. En daarom stond hij op hem te wachten in de Spelerstunnel. Op het moment dat Joris Matthijssen uit die Spelerstunnel... Kwam en uh, daar dus Jermaine Lens tegen het lijf liep, liep Joris Matthijsen door, waarna, Jermaine Lens zegt hij, een aan zijn shirtje trok. Dat had hij niet moeten doen. In dat opzicht uh, trok hij dan wel het boetekleed aan en zei hij, dat was een foute reactie van mij, maar mijn intentie was om met hem te gaan praten. En uh, dat is er dus niet van gekomen, ook door de reactie van Joris Matthijsen. Desondanks, zegt Lens, ik ben fout geweest. Dat heeft ook PSC geconcludeerd. Uh, Marcel Brans heeft Jermaine Lens de maximale geldboete opgelegd die uh, de club kan opleggen. En dat betekent dus dat hij op die manier gestraft wordt voor wat er gisteren is voorgevallen. Ja, een geldboete dus. En wat doet dat met de sfeer op de hertgang? Nou, het is in ieder geval het gesprek van de dag in het supportersroom. Waar iedereen een kopje koffie aan het drinken was. Maar waar met name de discussie behoorlijk opliep. Want je merkte enerzijds dat er toch wel begrip was voor het feit dat Jeremy Lenz behoorlijk boos was. Naar aanleiding van die elleboogstoot die Joris Matthijsen dus ja, min of meer uitdeelde. Het was niet een hele harde, maar er werd wel een opvangbeweging gemaakt. Dus daar is wel begrip voor dat hij daar boos over was. Aan de andere kant zegt iedereen ook van ja, die reactie is natuurlijk buitensporig geweest. En het is niet goed voor het imago ook van de club. Ze hebben een tijdje geleden al het geval gehad met Erik Pieters... die uh, ja, uh, zijn uh, die, die handnotenbenen brak nadat hij die rode kaart had gekregen... en uh, hard tegen een deur sloeg, of tegen een ruit zelfs. Dus uh, Erik Pieters hadden ze eerst gehad, dan nu dit geval met Jermaine Lens. Dat is nou niet het imago wat PSC als club wil hebben... en wat de supporters willen hebben. Dus de conclusie was wel eensluidend dat er een straf moest volgen voor Lens. Dat was wel helder. Ja, een geldboete dus. die zijn maximale geldboete voor mijn begrip. Hoeveel is dat dan? Ik heb geen enkel idee... Dat hebben ze niet gespecificeerd wat die, uh, wat die geldboete is? Maar uh, het is in ieder geval wel het signaal dat ze uh, het niet goedkeurden. Dat gaf natuurlijk ook Trainer Dik Advocaat gisteren na de wedstrijd al aan. Stuurde dus ook door de directie, want het is wel een overleg geweest op hoog niveau met de Algemeen Directeur Tini Sanders en met Technisch Directeur Marcel Brands, met Lens en Dik Advocaat. Ja. Dus toch allemaal tot de conclusie gekomen dat ze dit in ieder geval zwaar moesten bestraffen. Dus dat is waar Lens mee te maken krijgt. Hij krijgt geen schorsing opgelegd door PSV. En uh, ja, hij deed het zelf, dat vond ik dan ook wel weer opmerkelijk, toch wel af als een soort van storm in een glas water, want ja... De intentie was om te gaan praten en dat is er niet van gekomen. En ja, hij zei dat opstootje wat er vervolgens ontstond in die catacombe. dat waren eigenlijk met name de spelers, van Feyenoord onder meer, die de boel wilden sussen. Mm. En uh, ja, dat gaat dan met het nodige groep gepaard. Dus uh, hij wilde het toch wel een beetje afdoen als een storm in een glas water. Ja, we de beelden zien we constant op televisie. Nou, in elk geval, uh, we zijn weer bij Edwin Cornelissen. Dank je wel. Het is kwart over twaalf. We zijn even kijken bij John Bakker bij de AWB. Met problemen op de A27. De weg vanuit Utrecht naar Gorkum is tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos helemaal afgesloten. Staat er een tankauto in brand. Verkeer vanuit Utrecht naar Gorkum kan vanaf knooppunt Everdingen beter omrijden over de A2 en de A15. Hier zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De van moordverdachte Kim de Gelder doet voor het eerst een verhaal voor de rechtbank. Hij vertelde gruwelijke details, hoorden we net. De zorgen rond de reorganisatie van PostNL zijn nog niet voorbij, zegt de Afakabo FNV. En het is onrustig in de Palestijnse gebieden. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nieuwsuurpresentator Twan Huijs is hier om na te praten... over de speciale uitzending afgelopen zaterdag vanuit Syrië. In het mediaforum, cv presentator Jacobine Geel... en Metrocolumnist Luc Koelman...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 Ja, wie wordt de nieuwskenner van deze week? De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Lucas Dubbing en die woont in Uithoorn. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het medianieuws. Ja, de beelden van het opstootje tussen Jermaine Lenz en Joris Matthijsen... die zijn op internet al 375.000 keer bekeken op de site van NOS Sport. We hoorden Kevin Strootman net al zeggen dat er wel vaker een opstootje is... maar dat er nu toevallig een camera bij was. En die camera was dus van de NOS en daar vlak naast stond Hans Engelbrecht. En die is redacteur voetbal bij Studio Sport. Uh, Hans, zagen jullie dit aankomen dat je precies op het goede moment op de goede plek was? Ja, je, op zich zie je dat aankomen, een beladen wedstrijd. En dan zeker rondom een scheidsrechter... als ze dan weer terugkomen richting kleedkamers... dan kun je wel aanvoelen van... Nou, zijn er nog wat op aanmerkingen richting de scheidsrechter met name. Dus ja, de scheidsrechter kwam omhoog. En toen zagen we Jemin Lenz al met, met Willems, een teamgenoot van hem... die waren aan het praten. En dan hoor je van, nou ja, ik, uh, ik wacht hem zo wel even op. Ik ga zo wel even naar hem toe. En dan voel je al van, hier moeten we eventjes bij blijven. En vervolgens gaan die spelers dan weer de kleedkamer in... Maar dik advocaat, dat wordt dan ook, dat hoor je dan. Een collega hoorde dat ook. Van die zegt: jullie gaan straks niet meer naar buiten. Mm -hmm. Blijf binnen. Ja, en dan loopt het toch uit de hand. Want ja. jullie staan vaker normaal uh, daar te, te wachten in zo'n. Zo ja, bij belangrijke wedstrijden heb je dan dat doen wij een losse SNG-camera. Dus niet aan een kabel. Dat is dan gewoon een losse camera, zeker bij belangrijke wedstrijden. Ook voor de dingen die we vooraf maken. En uh, nou ja, dan besluiten we, blijft de cameraman dan wel of niet? En nu hadden we inderdaad gewoon besloten bij dit, deze belangrijke wedstrijd... om er dan toch bij te blijven. En, en 9 van de 10 keer gebeurt er niks? Nee, dan gooi, gooi die dat weg. dan gooi je de beelden gewoon weg. Dat klopt. Want dan zie je gewoon een paar voetballers binnenkomen ja. wandelen. Alleen het, het was heel opvallend nu, want de, de spelers weten ook donders goed... dat er gewoon camera's zijn, ook van regionale omroepen, van, van club tv. En ja, de spelers weten dat gewoon. Dat, dat was het meest opvallende. En er zat ook nog, ja, zeg maar, bijna vijf minuten tussen het moment dat dan die spelers de kleedkamer weer ingaan... en die Feyenoord, dus juichend, dat hoor je dan ook aankomen... door die tunnel naar, hè, richting hun kleedkamer. Dus ze konden erover nadenken. Dat, dat maakt het zo opvallend. Ja. Nou ja, dat is ook wat je in de, in de lange versie van het filmpje ook ziet... dat de Lens inderdaad eerst teruggaat naar de kleedkamer... dan weer terugkeert en, ja. en echt gaat staan wachten. Uh, dus het is echt wel met voorbedachte raden. Ja, het is echt met voorbedachte raden. En dan, dan, dan, dan snap je dat niet. Want ja, wat ik zeg: die jongens weten donders goed dat de camera's omheen staan... En nou goed, de Kamerman ook. Dat, dat, dat voel je in dat. Uh, he, toch wel spanning op zo'n wedstrijd. PSV, toch de gedoodverfde he, titelkandidaat. Die moeten ook kampioen worden. Club bestaat 100 jaar. Dus wij noemen het al een beetje titelstress. Dat zit ook in de club. We hebben het ja. met Erik Pieters ja. meegemaakt natuurlijk. Die door die glazen deur ja, heen sloegen. Precies, en, en de gele kaarten voor Mark van Bommel. Het heeft allemaal een beetje met elkaar te maken. Dus daar ben je dan wel op gespitst dat er wat kan gebeuren. Nou hoorden we net Kevin Strootman, die was aanvoerder in deze wedstrijd, zeggen van... Uh, het is misschien wel goed dat dit, dat dit is getoond. Denk je dat ook? Want alles wordt natuurlijk in het kader van dat hele verhaal rond respect... naar nou, een leiding van die grensrechter wordt het geplaatst. Nou, dit is dan natuurlijk ook weer, weer een signaal vanuit... dat hè, die hele campagne voor veel meer respect... dat daar nog eens een keer de nadruk op, op ligt... dat dit absoluut helemaal niet kan. En dan hebben we bij ons in Studio Voetbal... hebben we natuurlijk ook gisteren nog nagepraat... ook met, met mensen als Ronald Waterheus aan tafel, Jan van Halst. En ja, die zeggen dan een beetje glimlachend van... nou ja, dit gebeurde in het verleden ook wel. Alleen, er waren er geen camera's bij. Want kijk, je moet het, het is vreselijk wat er is gebeurd... en zeker ook niet goed te praten. Het is een vechtpartij geweest zonder raken klap. Hè, dat is mm. dan een beetje de... Ja. No. Yeah. Maar het, maar het hoort niet, want zij moet het voorbeeld geven... voor, voor die jonge huilen ja. die allemaal zitten te kijken. Had je de neiging nog om ertussen te springen, of niet? Nee, je, staat je bent toch een beetje flabbergasted. Want je hebt, <laughs> je hebt het al zo vaak meegemaakt... na afloop van wedstrijden, dat je wel denkt... kan er wat gebeuren, maar je weet eigenlijk dat dat gebeurt niet. Nee. Dus dit is toch wel iets, iets, iets heel aparts. Dat ja. had ik nooit eerder gezien. Dus... En we horen net dat PSV de hoogste boete geeft. Wat is, wat is, uh, jij zit aardig in die voetbalrijden, Wat zal dat zijn? Ja, als, als er dit soort boetes met dit soort incidenten... Dan, ik zei net al vijf uh, of tienduizend euro. dan moet je dan uh, toch uh, minimaal wel wel aan denken. 25.000 lijkt me wat veel. Kijk, en de voetballers voetballer straf je vaak toch het meest... dat is ook in hun keuze als ze naar clubs toe gaan... Uh, in hun portemonnee. Ja. En, en daarom dan lijkt het voor ons heel veel geld. 5.000 of 10.000. Of misschien dan 25.000... Maar voor de voetballers is dat dan, uh, ja. <laughs> ja, we zien hun salariering. Ja, ja oké. Okay. Uh, nou, dankjewel. Een uh, filmpje veel bekeken. Status via de NOS is te zien op nws.nl bij de afdeling Sport. Hans Engelbrecht, hartelijk dank voor je verhaal. Graag gedaan. In 2012 heeft de RTL-groep de winst flink zien dalen. De RTL-groep is de grootste commerciële omroeporganisatie van Europa. Oorzaak zijn de dalende advertentieinkomsten... En dat is in de meeste Europese landen het geval. De netto-winst daalde met ruim 14 procent tot 597 miljoen euro. De Franse fotograaf Olivier Voisin is dit weekend overleden in een ziekenhuis in Turkije. Dat heeft het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De fotograaf raakte vorige week zwaar gewond aan zijn hoofd en armen door granaatscherven in Syrië. De dood van de fotograaf volgt twee dagen na de herdenking van twee andere fotojournalisten die zijn omgekomen in Syrië. Het tijdschrift voor medewerkers van de publieke omroep. Spreekbuis verdwijnt definitief. Een poging om een doorstart te maken is mislukt. In augustus vorig jaar heeft de raad van bestuur van de NPO besloten... om te stoppen met de verspreiding van spreekbuis. Het blad en de website zijn voor de NPO niet langer een prioriteit... en er moet worden bezuinigd. Het komende nummer, dat verschijnt op 1 maart, is de laatste editie. Zaterdag was er een speciale uitzending van Nieuwsuur. De uitzending kwam namelijk uit een vluchtelingenkamp in Syrië... in plaats van uit de vertrouwde studio Twan Huis... deed de presentatie in Syrië en hij is nu hier. Hartelijk Hallo. welkom. Veilig en wel terug, Twan. Ja. En daar zijn we blij om. Heb je veel reacties gehad eigenlijk op je uitzending? Ja, er werd heel druk op gereageerd. Dat is het voordeel van Twitter nu natuurlijk... dat je live kunt bekijken wat mensen ervan vinden. En uh, ik zeg het niet om... Uh... Uh, op te scheppen of wat dan ook. Maar het was uh, over het algemeen vol waardering. En mensen vonden het interessant. En heel veel mensen waren zich toch niet bewust van het feit dat het zo omvangrijk was. Dat vluchtelingenprobleem uh, nauwelijks besproken wordt. En dat er bijna geen hulp binnenkomt voor die mensen. Ja. Uh, hoe was het voor jou om daar te zijn? Nou, ik heb voordat ik uh, presentator en correspondent werd in Amerika... heb ik dit soort werk heel vaak gedaan, jarenlang. Dus het is altijd uh, prettig om weer op je vertrouwde stek terug te zijn. Zo voelde dat een beetje. En letterlijk was het hier met, uh, met de poten in de modder staan. Want uh, dat vluchtelingenkamp ligt weliswaar aan de grens met Turkije. Maar daar komt echt letterlijk niks binnen. Dus mensen leven daar in tentjes. Uh, het heeft gesneeuwd en geregend de afgelopen weken. En het is één grote moddervlakte. En het feit dat die vluchtelingen nog enig decorum hebben... dat kun je je niet voorstellen, want er is niks. Er is, geen, er is wel wat water, maar een douche is er niet. Er is geen warm water. Uh, kinderen rennen daar op blote voeten door die modder. He, is het voor jou uh, dan nog weer beter? Ik bedoel, je volgt dat natuurlijk op de voet vanaf hier. Maar als je daar dan bent, nog beter te begrijpen dat hele probleem. Ja, het, het krankzinnige is dat uh, als je woont in Nederland... dan is de afstand natuurlijk groot tot dit soort problemen. Dat merk je ook als je hier bericht daarvan doet. En natuurlijk hoor ik de verhalen van onze verslaggever ter plekke... Jan Eikelboom en zijn cameraman Joas Hentenaar En die zijn zeer indrukwekkend. De verslagen die zij daar vandaan tot ons uh, brengen. Maar als je er zelf tussen staat, is het een totaal ander verhaal geworden. En als je op afstand de bombardementen hoort... en vanaf het vluchtelingenkamp waar we waren... zijn we nog een stuk het land ingereden... en je ziet wat een skut doet met een woonwijk. Ik heb het eerder gezien op andere plekken, in Kabul of in Sarajevo... Maar het is altijd indrukwekkend en heel goed als presentator... om ook weer een keer je verwarmde studio uit te gaan... en ter plekke te gaan kijken hoe het in elkaar ja, zit. Er zijn onmiddellijk al mensen, hè, dat was eigenlijk in het voortraject al... Toen, toen jullie met dit plan naar buiten kwamen. Die zeiden, ja. Ja, wat is nou eigenlijk de meerwaarde om daarheen te gaan? Jean-Pierre de Volkshand, uh, stelt die vragen ook. Wat is het antwoord? Ja, ik vind dat een tamelijk krankzinnige vraag, eerlijk gezegd. Als je vraagt aan een journalist... wat is de meerwaarde van het feit dat je gaat kijken... naar de plek waar het nieuws zich afspeelt dan moet je je af gaan vragen waarom dat je journalist bent geworden. Ja. Daar zijn wij voor. En niet alleen, uh, natuurlijk is het over het algemeen zo... dat uh, verslaggevers uitgezonden worden naar dit soort gebieden. En terecht ook. Maar het is in de ons omringende landen echt ontzettend vanzelfsprekend... dat je als presentator bij grote nieuwsgebeurtenissen afreist... naar de plek waar het nieuws zich afspeelt. En dat doen wij nu ook. En ik snap ook wel, dit wijkt af van wat we normaal gesproken doen... dat dat reacties op, uh, oproept... Dat is ook prima en daar wil ik ook graag antwoord op geven. Maar uh, de meerwaarde daarvan is dat je extra onderstreept dat het probleem heel groot is. Ja. En dat je uh, niet alleen met de verslaggever gaat kijken... maar dat het hele programma daar even naartoe gaat. en De vragen die ik gehoord heb erover... ja, is het dan niet heel erg duur? Het antwoord is nee. Het is goedkoper dan een studioprogramma. Ja, dat heeft Joost Oranje hier inderdaad... de hoofdredacteur heeft dat hier ja. vorige week nog uitgelegd... dat het eigenlijk goedkoper Nee, maar het, het zijn een beetje, eerlijk gezegd, Hollandse vragen. En mm. ik word heel moe van dat gemiep hierover... want de stelregel is dat een journalist, en dat ben ik... gaat kijken naar datgene wat zich ergens afspeelt. En als presentator natuurlijk zit je 90% van je tijd in de studio. Maar dat doen we ook bij de Amerikaanse verkiezingen. We deden dat eerder, dus weliswaar wel een paar jaar geleden... toen Nederland grote inbreng had op militair gebied in Afghanistan... zijn we naar Afghanistan gereisd met het hele programma... en hebben daar twee integrale uitzendingen gemaakt. En je merkt het aan de reacties, het valt de kijker op dat je er meer aandacht aan besteedt en dat je iets onderstreept. En uh, nou, in dit geval... Daar hoef je niet zoveel te doen. Het was ontzettend duidelijk hoe groot de ellende is voor mensen daar. Ja, daar de... gaat het natuurlijk om. Ja. Niet over die andere zaken. Ja, met het vluchtelingenprobleem eigenlijk als, als uh, nou ja, leidraad door die uitzending heen. Stichting Vluchteling was daar ook bij betrokken. Ja. Is het nou zo dat zij bij jullie zijn gekomen? En zeggen, van staat dit nou eens op de kaart? Of... Nee, nee, helemaal niet. Nee, het merkwaardige is, en dat geeft ook de complexiteit van het probleem aan. We hebben heel veel vluchtelingenorganisaties gebeld. Of hulporganisaties beter gezegd. Rode Kruis, UNHCR, achter Zonder Grenzen. En niemand wilde mee... We wilden vragen aan een Nederlandse organisatie... of een Nederlandse organisatie met internationale wortels... van kunnen jullie met ons mee om uit te leggen... wat het betekent voor jullie om daar te werken. En de argumenten hadden met twee zaken te maken. Eén, veiligheid. Het is echt uh, lastig werken daar. En niet ongevaarlijk. Ja. En het tweede punt was uh, het mag niet van het heersende regime. Dus president Assad geeft geen toestemming aan hulporganisaties... om het gebied in te gaan dat nu in handen is van rebellen. En de enige organisatie die zei... ja, uh, daar hebben we niks mee te maken. Het kan ons niet schelen wat anderen ervan vinden we gaan met jullie mee. Dat was Stichting Vluchteling. Ja. En Tineke Zelen is met ons meegegaan... en voor alle mensen die daar dan nog vragen over hebben... op eigen kosten. <laughs> um, en heeft uh, vanuit haar perspectief verteld... wat het betekende voor organisaties om daar te werken. En dat was heel belangrijk om te horen, want... Ik ken weinig crisissituaties, laat ik zo zeggen... ik ben in weinig vluchtelingenkampen geweest waar bijna niets binnenkomt. Het is een vergeten vluchtelingencrisis en de aandacht daarvoor... of wij het nu doen of een andere rubriek kan me niet schelen... is ontzettend belangrijk op dit moment. Ja. Jullie gaan het vaker doen, dat is uh, eigenlijk... Ja, we gaan het vaker ik bedoel, het, het is niet zo dat ik uh, volgende week opduik... in, uh, in een ander uh, crisisgebied, maar we willen het toch vaker proberen... omdat het uh, onderstreept voor de kijkers en voor onszelf... Dat iets echt belangrijk, belangwekkend genoeg is om de journalistiek meer aandacht aan te besteden dan alleen een reportage in de studio. Dankjewel. Van Huis, presentator van Nieuwsuur. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De ja. Beatles, naar Blokken. Het mediaarchief. 25 februari 2009 verongelukte een toestel van Turkish Airlines. vlakbij de landingsbaan van de luchthaven Schiphol. Bij dat ongeluk kwamen 9 van de 134 inzittenden om het leven. Een week later kwam de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. al met de conclusies van het onderzoek naar de oorzaak van dat ongeluk. Het bleek te komen door een defecte hoogtemeter. Bij Paul en Witman reageerde Mustafa. dat was een overlevende van het ongeluk. Hij was furieuzer over het feit dat zo'n lullig onderdeeltje hem bijna het leven had gekost. Een hoogtemetertje. Mensen, ja, kom. Ja, wat bedoel je daarmee? Mensen, ja, een hoogtemeter die, die de automatische piloot verkeerd instrueert. Er had wel 107, 134 man had daar om kunnen komen. En dan praat meneer Vollof, praat er heel makkelijk over. Een hoogtemeter wat verkeerd instrueert naar de automatische piloot. Oh, fijn. Uh, ze hadden dat gewoon veel beter moeten uh, verwoorden en anders moeten formuleren. Maar, maar het je dan dat het nu lijkt, en het is nog maar het begin van het onderzoek, toen we straks met Benno Baks over te praten, dat het misschien dat het ongeluk letterlijk in zo'n klein metertje zit. Dat gewoon door één zo'n klein dingetje dit gebeurt allemaal. Zeker weten. Want mijn, mijn kinderen hadden zonder vader op kunnen groeien door een hoogtemeter. Ja. En ja, als je daaraan gaat denken, dan denk je bij jezelf van jongens. Uh, we leven in een tijdperk van 2009. We hebben mobieltjes, we hebben ditjes, datjes. Elektronica is super, super, super, super high. En, en, en dan uh, staat zo'n hele mooie meneer, meneer Van over die staat te vertellen dat de crash gebeurd is door een hoogtemeter. Maar ja, dat, je kan toch niet de pianist doodschieten? als absoluut niet. Als je niet bevalt. Nee, absoluut niet. Dat is ook niet de bedoeling. Maar ik, ik vind dat we daar ook wat meer tijd voor hadden moeten nemen. Ja, en dit, anders moeten formuleren. Ja, dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jacobien Geel, NCV-presentatrice columniste, theoloog... en Luc Koelman is columnist voor Metro. Hartelijk welkom allebei. Uh, Zometeen allerlei andere belangrijke zaken uit de media... maar eerst toch nog even over vliegende Hollanders... want er is uh, in het voortreigd veel over gesproken... en eindelijk was het daar dan dit weekend... sterren springen van de Schans. Jacobien aan de buis gekluisterd gezeten. Uiteraard was ik een van die 1,1 miljoen mensen... die niet konden wachten tot ze zich tegen het juryhokje te pletten zouden remmen, zeg maar. Ja. Dat is gelukkig niet gebeurd. Nee. Ik dacht wel aan een nieuw format Sterren droppen voetspakket in Syrië. Dat lijkt me een heel mooi vervolg. Maar oh, ja. daarover misschien later weer. Ja. Dat dat, dat maar heb je echt zitten kijken of nee. niet? Nee. Oh, oh, okay, okay. nee. Luc jij? Nee. Ja, ik, ik, heb een, ik, heb, ik heb een klein stukje gezien. Ik zag inderdaad een van die uh, springers uh, bijna te plet slaan tegen dat juryhokje. Uh, dat was wel uh, grappig. Maar het, het, is zo, het is zo uitgetrokken, want ja, je krijgt dan een voorgesprek... en welke schans ga je kiezen? De makkelijke, de middelmakkelijke of de moeilijke? Ja, kies de middelmakkelijke. En dan wordt ze opgehaald en is er reclame. Dan zijn ze bij de schans en dan is er een heel interview. Ja, het is spannend. Ja, ik ben zenuwachtig. Oh, oh, oh, het is toch allemaal wat. Ga je springen? Ja, ga springen. Weer reclame. Echt, het is een voorbeeld van twee uur of zo. En je kunt het gewoon in zeven minuten proppen. Dus ik hou, ik hou dat niet vol. Dus toen ben ik dat weer weggezet. Dat was vanaf de duikplank ook al de hele tijd. Hè? Dat, dat wordt ontzettend uitgesmeerd. En, uh, ja, maar bij de duikplank ook ja, uiteindelijk. duurt het natuurlijk ook maar heel kort. Ja, maar ja. als je Petje Bracht hebt gezien, dan heb je het hoogtepunt gezien van, van uh, tien uitzendingen of zo. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Zat dat dus, dus, nu al in deze eerste? De, de het hoogtepunt? Nee, ik heb het nog niet gezien. Nee, ik, maar, ja, eentje uh, had zijn knie verbrijzeld. Dat wil ik toch graag even zien. Uh, okay. <laughs> oh, dat heb niet. je gehoord. Dat, dat, uh, dat ik gehoord, Dat komt nog. Dat komt nog. Nou ja, Kijken er weer heel veel mensen naar. Dat is eigenlijk wel ongelooflijk. Um, dat is dat. We gaan over andere zaken spreken zometeen. Veel belangrijker misschien wel. Uh, in deel 2 van het Forum doen we na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Duitse politie onderzoekt of leden van de Nederlandse motorbende Satudara... in Oberhausen een Hells Angel hebben neergeschoten. Man van 23 werd vijf keer beschoten, maar is niet in levensgevaar. En de politie denkt dat de Hells Angel is neergeschoten door een rivaliserende bende. Dat zouden de Bandidos kunnen zijn, een Duitse motorclub, Maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar Satudara in Nederland. Het Haagse vervoerbedrijf HTM geeft 40.000 dagkaarten weg. Dat is een goedmakertje voor de uitgevallen trammen, buslijnen en de vertragingen door het winterse weer. Elk huishouden dat last heeft gehad van het winterweer kan tot 1 april één dagkaart aanvragen, zegt HTM. En steeds vaker wordt drugsafval in het bos gedumpt, vooral in Noord-Brabant. Vatenvol chemicaliën kunnen volgens staatsbosbeheer grote ecologische schade veroorzaken. In 2011 werden 60 dumpingen geteld, vorig jaar waren het er 90. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb verkeersinformatie De A27 vanuit Utrecht naar Gorkum... is tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos nog altijd afgesloten. Er staat er een tankauto in brand. Verkeer richting Gorkum kan vanaf knooppunt Everdingen beter omrijden... over de A2 en de A15. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum met Jacobin Geel en Luc Koelman. Um, toch nog maar even over de derde helft van de wedstrijd Feyenoord-PSV... waarbij uh, worstelen op het programma stond, uh, zo leek het. Um, Jacobien, wat dacht jij toen je dat zag? Nou, wat mij uh, verraste was a, dat er een camera bij stond. Maar goed, dat oh. hebben we net gehoord hoe dat kwam. Uh, en b, uh, wat een ongelofelijke heksenketel het bijna onmiddellijk werd... omdat iedereen zich ermee leek te gaan bemoeien. Dus mij was eigenlijk al heel snel niet meer duidelijk... wat nou precies de brandhaard was en waar het omheen uh, zoomde. Dus uh, ik vond het heel moeilijk om er in die zin iets van te vinden. Ik dacht wel van ja, het is natuurlijk uh, allemaal weer heel erg... Dat we dit, uh, en dat we dit ook zien. Dat, uh, dat geeft ons weer aan hoe belangrijk het is dat we over respect praten. Tegelijkertijd ondermijnt het dat ook een beetje. Hè? Dus dat is altijd het ingewikkelde van die dingen. Maar ik dacht wel van: als we het niet hadden gezien, was er ongetwijfeld ook een disciplinerende maatregel gevolgd. Dus, dus ik, ik weet niet of we het hadden moeten zien om uh, Lens die straf. Uh, hmm. Te laten krijgen. Ja. Dus dat is waar ik gewoon, wat ik niet nee. weet. Luc, de camera staat daar, dus die beelden zijn er dan, moet je dat dan laten zien of niet? Ja, natuurlijk moet je ja, dat laten je, zien. Ja, ik vind verder ook niet dat die ja. voetballers ook maar iets fout hebben gedaan. De deal is respect op het veld. Nou, dan ga je in de kat ga je met elkaar <laughs> je lekker op de vuist. Maar wat mij opvalt is dat dit altijd gebeurt bij teamsport. Hè? Ik zie nooit een Turner die een andere Turner op zijn gezicht wil slaan of zo. En, ja, het zijn echt adrenaline mannetjes en dat, die adrenaline die spuit eruit. Inderdaad, een paar weken geleden iemand die zijn hand door een glazen ruit slaat... dat we een half jaar uit de running is. Ja, het is, het is totaal absurd. Ja. Um, het leek alsof de spelers niet door hadden dat ze gefilmd werden. Maar uh, nou ja, Hans Engelbrecht zegt, ja, we staan er eigenlijk altijd. Dus ze weten dat de camera's staan. Ja, maar misschien zijn ze zo opgefokt dat dat dan ook niet meer uitmaakt. En misschien schrokken ja. ze ook wel van dat er echt een, even een soort handgemeen dreigt te ontstaan. Dus ja, dan wil iedereen eventjes meteen uh, daar iets aan doen, blijkbaar, of zich ermee bemoeien. Dat zijn altijd twee kanten van dezelfde medaille. Ja, dus dan gebeurt dat en dan, ben je, dan vergeet je dat denk ik heel snel in dat tumult. Ja. Dat is natuurlijk het gekke, hè? Uh, nou, uh, het is nog maar heel kort geleden dat, dat heel Nederland het had over respect en het moest allemaal anders allemaal de aanleidingen, vreselijke aanleidingen... de dood van die grensrechter. En je ziet hoe snel uh, ja, dat dan weer vergeten is, eigenlijk. Ja, dat klopt. Maar goed, dat, dat is van alle tijden. Ik denk Tim Riebrek is ook alweer uh, vergeten. Ik denk niet dat de pest in Nederland uh, minder is geworden. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar sport als ijshockey... ja, daar wordt gewoon elke wedstrijd... Wordt daar gewoon vol op het veld uh, op elkaar ingeslagen. Het is bijna traditie dat, dat daar uh, flink ja, gebeukt wordt. Het lijkt wel een beetje op alsof het voetbal... heel langzaam ook uh, die kant op gaat. Ik heb niet het gevoel dat het nou minder gaat worden... Hoor, in de toekomst, Ik eerder meer, ondanks uh, die grensrechter en allerlei andere ondergein. Ja. Nee, de, de KNVB die zal dit toch ook niet leuk vinden... want het is niet een reclame voor hun... Uh, ja, nee, het hun is weer sport. geen reclame voor, het, voor de sport. Dus zouden ze dat er gaan verbieden, misschien... die camera's in de Nou, ja, Dat is ook een link om dat te doen. Dat zou ik niet doen. Laat ze maar even uh, die jongens proberen in toom te houden. En natuurlijk is iedereen hier ook heel veel geschrokken... van de impact die het heeft. en Iedereen heeft het er nu weer over. Dus Deze twee clubs zijn voorlopig denk ik heel aardig tegen elkaar... in de catacomben. Denk ik, zomaar. Hè? Ja, maar ja. je moet er geen geldboete <laughs> geven. Je moet gewoon zeggen uh, zeven punten, wedstrijdpunten in, uh, in mindering of zo. En ja. daar luisteren ze wel naar, denk ja. ik hoor. Je ja. moet gewoon niet met geld uh, boetes. dat werkt helemaal niet. Nou ja, goed, dat, dat zou de hele club benadeeld worden. Ja, dat nou, pech is... gehad, klaar. Ja. Maar het is ook een teamsport. Dus als, als één persoon iets raars doet, een blunder maakt, dan krijg je een tegendoelpunt. Doet één persoon uh, meppen, ja, dan krijg je zeven punten verlies. Zoiets ja. moet je dan, gewoon dan doen. Dan is het gauw afgelopen, zeg je? Ja. Ik denk het wel. Ja. Ja. Ja. Ik denk wel dat de de het uitdrukking... in de zware commerciële belangen. Ja. Dan pak je ze. Onze verslaggever wacht hem op in de maar dat we daar even iets voorzichtiger mee worden in de toekomst. Ja, Oké, okay, dan nieuwsuur. Twan Huis was hier net zaterdag vanuit Syrië dus... om aandacht te vragen voor de humanitaire ramp die zich daar uh, voltrekt. Uh, niet alleen een verslaggever of een correspondent... maar dus een heel team, inclusief de, de grote presentator van het programma Twan Huis. Uh, vloog dus naar Syrië om daar die locatieuitzending te maken. Um, uh, Luc, wat vond jij van de afweging om daar met de hele uh, Ja, als ik hem mocht praten, denk ik van... ja, ik snap het eigenlijk wel heel erg goed. Maar van tevoren dacht ik wel van... ja, het is toch heel erg wel te doen voor het tv-plaatje. Je hebt er ook hele cameraploegen zitten. Die kunnen alles filmen wat je maar uh, wil. En het deed mij heel erg denken aan die eeuwige journaalbeelden... over bijvoorbeeld... Uh, het gaat slecht met ING en dan zie je een verslaggever voor het ING-gebouw staan. Of er is een familiedrama in Appingedam en zie je een verslaggever voor het, naambordje, het plaatsnaambordje Appingedam staan. Dat het meer was voor, voor het visuele dan eigenlijk voor, voor iets anders. Ja, goed, in die gevallen kun je nog zeggen van dan ben je er niet echt bij. Ik bedoel, als er, als er zich iets bij ING achter de schermen afspeelt en je staat wel voor het gebouw, dan zit je er niet midden in. Hij zit wel midden in dat vluchtelingenkamp. Ja, waar ik het vond het allemaal dat gebeurt. het ook absoluut werkte. En wat ik, ik betrapte mezelf op een hele uh, grappige sensatie tijdens het kijken. En dat was dat, dat toen. Jan Eikelboom aan Twan Huis liet zien uh, wat de inslag van de raket had veroorzaakt. Aan ravage in een huis. Alsof ik dat toen echter zag dan wanneer Jan Eikelboom dat op eigen gezag had laten zien. Dat vond ik zo'n vreemde ervaring. En eigenlijk klopt dat wel met wat Twan Huis nu net zegt. Het is alsof wij via Twan er net iets dichter op zitten dan alleen maar via een verslaggever. En wat ik ook goed vond was dat ze helemaal uh, inzoomde op dat hele humanitaire, uh, die hele humanitaire kant van dit probleem en dat we even niet de vraag hadden van... moeten we er nou op of moeten we er nou in of moeten we er nou tegenaan? Maar gewoon de deze mensen moeten geholpen worden, is lastig... maar het kan wel en laten we het in vredesnaam doen... want de ellende is anders straks helemaal niet meer te overzien. En dat vond ik wel overtuigend uit de beelden komen. Maar dus... ik hoorde ook inderdaad dat verslaggeving... Uh, uh... Ja, niet uh, ter plekke, dat dat goedkoper is dan studioverslaggeving. Dan zou ik zeggen, schaf <lacht> die studio helemaal af en ga altijd ter plekke. <lacht> nou ja, maar <lacht> ja, heeft van ook niet gelijk, als, want die vraag is nou, ja, van tevoren heel vaak gesteld, van ja, wat kost het allemaal niet? Nee, dat is ook een flauwe vraag. Maar ja, Syrië is nu heel belangrijk, het is hartstikke hot. Je hebt op dit moment natuurlijk 10, 20, 30 brandhaarden overal ter wereld en geen enkele verslaggever die daar komt. En dat is ook weer het rare van media, Syrië is nu uitgepikt als eh, het uitermij over eh, verslaggeving gaan doen ja, overal is het raak. In Libië is het nog steeds ja, Maar Dat doffe vind ik ellende. ook altijd zo'n ingewikkelde tegenwerp. Want dan denk, moet je het dan ja, dus klopt. helemaal niet doen. Nee, dat nou, is ook Laten we dan dat klopt. het dan nu even over Syrië hebben. Weet je, laten we dan op zijn minst ons weer even realiseren. Dat het werkelijk verschrikkelijk is. als je kinderen met doodsangst op een schooltje zitten. en dat, dat mensen niet ge gefilmd willen worden. en dat je met blote voeten in een ijskoude winterdag uh, door moet. Weet je, ik bedoel, dat is goed om je dat af en toe te realiseren. Dat en dan, dat dan nu maar even aan de hand van Syrië. Ja. Weet je, het is heel cynisch om te zeggen, dan. Dat, dat er natuurlijk veel meer plekken zijn. Ja, die zijn er. Ja. En dat is ook heel erg. En daar mogen we ons ja. ook niet voor afsluiten. ik denk, je moet het aan de kijker uitleggen. En niet, niet aan, aan Twan Huis. Terwijl wat jij zegt, zit ook al wat in dat je misschien via Twan Huis... Ja, meer het, het werkte bij heeft. mij. Ik, niet. Ik, ik merkte dat het werkte. Dat ik dacht van, hé, hey, nu zie ik veel beter de puinhoop dan wanneer Jan Eikelboom hm. dat al in zijn eentje had. Nee, misschien is dat ook een mooie Bizar. vorm, dat de kijker ziet... Tan natuurlijk ook als, als nou ja, de ja, man die normaal gesproken... Ja. vanuit die studio ja, is in zijn keurige de park enker, park. Toch, Ja. Uh, daar zit. En dan is hij daar nu toch echt op, op de plek des onheils aanwezig. Ja, ja nee, daar valt ook heel weinig tegen in te brengen. Misschien moet je het gewoon vaker doen en gewoon kijken hoe dat uiteindelijk... Uh... Ja, zich uitkristalliseert, dit soort uh, beslaggeving. Ja, je ziet in Amerika heel veel, hè, dat die enkers van die, van die grote journaals... die gaan, als er echt wat aan de hand is in de wereld... die gaan daar echt uh, zelf naartoe om uh, nou ja, in te laten zien van we zijn er echt bij. Ja. Natuurlijk is het ook een vorm... Tuurlijk, maar het is ook een erkenning van de, van de zwaarte van het probleem. Ik bedoel, dat is het ook, hè? anders zouden ze het niet doen. Dan zouden ze ergens anders heen gaan. Dus ja, ik vind het wel verantwoord. Hij en heeft ook net ook uitge werken. uitgelegd hoe die stichting Vluchtelingen erbij uh, betrokken is geraakt. Eigenlijk was dat de enige club die zei, nou ja, wij willen graag wel mee. Maar het initiatief kwam wel echt vanuit nieuwsuur. Het was dus niet zo dat het omgekeerd was. We, is dat logisch? Ja, redelijk. Je moet, ja, ja, misschien ben ik dan weer te cynisch hoor. Maar je moet wel oppassen voor het hellend vlak. En nu is het dan Vluchtelingenwerk die het min of meer een klein beetje... tussen aanhalingstekens uh, insteekt. Ja, straks krijg je commerciële partijen die zaken gaan insteken in de journalistiek. En dan, dan, dan gaat het mis volgens mij. Maar daar is hier in dit geval geen sprake van. Hoor. Ja, maar, maar je moet er wel nieuw, bewust van het, zijn, denk ik. Ja. Dat wel. Ja, ik denk dat we er ook op moeten vertrouwen dat het nieuws zegt. Ja, dan niet ja, voor het is... Uiteindelijk moet je erop vertrouwen. Dat de een in kwestie die, die, die, uh, die uh, dat programma maken. Dat die daar goed over nadenken. En de, de juiste ja. afwegingen nemen. Vond dan moet, je, dan moet je, je primair op vertrouwen. Ik vond het in dit geval ook wel relevant. Omdat Tineke Seelen vaker over dat gebied heeft gesproken. In andere programma's. Dus zij ook in die zin alle zekere... Uh, credit heeft opgebouwd, he, dat zij wel weet waar ze het over heeft. Dus dat maakt wel de impact van wat je laat zien en het gesprek wat je daarover hebt groter. Dus ja. ik vond dat in dit geval ook echt een, een verantwoorde keuze. Zijn er andere locaties waarvan jij zegt laat ze daar eens heen gaan, de Nieuwsuur? Nou, volgens mij zijn er in Afrika ook nog wel een paar plekken waar je, waar je twan eens uh, op af zou kunnen zien. Ja, in Irak heb je volgens mij elke drie dagen een autobom met vijftig doden. Daar kun je hartstikke veel opnames maken, ja. Ja, het is heel cynisch hoor, maar het is, het is overal raak, volgens ja, mij. Ja. ja. Oké, okay. ja, okay. ze gaan het vaker doen, heeft hij ja, gezegd. Dus, ja. um, dan uh, het laatste, dat, is, uh, dat gaat over de pauze. Want uh, het is nog maar een paar dagen dat deze pauze er zit. en Dan uh, gaat dat hele proces in gang om, uh, om de nieuwe pauze te kiezen. Um, dit weekend roerde de woordvoerder van het Vaticaan zich. Um, die zei, uh, journalisten hebben alleen aandacht voor geld, seks en macht... De media zouden onder andere suggereren... dat er een netwerk van homoseksuele priesters zou zijn. Uh, nou ja, dat er ook allerlei uh, bewijzen voor naar de paus waren gestuurd. En dat dat mede de reden is dat hij nu zegt van ik uh, treed uh, terug. Jacobin, uh, dat is ongetwijfeld iets waar jij een mening over hebt. Ja, maar laat ik niet over de intriges zitten hebben... want ik heb geen flauw idee of dat waar of niet waar is. Ik denk dat er wel iets gebeurt ja, achter maar, maar de schermen Ja, maar de kritiek daar. van die woordvoerder... Ja, dat vind ik dus heel raar. Ik denk van geld, seks en macht. Dus de, de rooms katholieke kerk creëert daarmee zijn eigen vijanden. Want dat is precies waar zij ook altijd uh, op gaan zitten. Dat zijn de onderwerpen waar altijd elke pauze en elke priester uh, op insteekt. Misschien nog het minst geld, maar die andere twee zeker wel. Dus logisch dat dat ook terugkomt in, uh, in, in de kritiek uh, en, en, en de speculaties van het veld eromheen. En wat ik echt ontzettend opvallend vind, is dat de Rooms-Katholieke Kerk... op de een of andere manier totaal niet uh, gelijke tred heeft gehouden... met hoe de communicatie zich heeft ontwikkeld in de wereld buiten het Vaticaan. Dus, dus dat, dat, dat het is zo'n rare, krampachtige reactie. Ik denk, dan had de paus op een andere manier moeten omgaan met de dingen die er wel gebeurden en die wel duidelijk waren. En dat zijn uh, tamelijk veel vervelende incidenten geweest in zijn periode. Dus meneer Lombardi, die nu uh, de, de wijze, ja, de, naar, de, naar de media wijst, die had... Nou, de, nou de ja, ik denk dat is, op zijn minst is dat een verkeerd moment om dat te doen. Ik vind, het, ik vind het angstig. En ik denk dat ze zich echt moeten prepareren op een pauze die uh, aanzienlijk beter in staat is om met de media om te gaan... dan deze uh, nu nog zittende pauze. Luc, wat vind jij ervan? Ja, inderdaad, geld, seks en macht. En macht. Dat is helemaal synoniem aan, uh, aan het Vaticaan. Maar ik denk dat ze gewoon heel erg bang zijn... dat al die verslaggeving over, die over de intriges... dat dat gewoon de, het kiezen van de nieuwe paus gaat, gaat overschaduwen. En ik las ook volgens mij dat de paus... De kardinaal heeft gewaarschuwd voor het werk van de duivel, met hoofdletters. En dat daarmee gewoon de media wordt, eh, wordt bedoeld. Ja. ja, het is heel ouderwet. Dit heeft bijna iets, ja, iets complex. Hij heeft gezegd dat hij ze zal blijven steunen, hè, de kardinalen. Ja, ja, ja goed. dat, Omdat dat de het duivel aan de loer ligt. Ja, ja, dat zijn de media. Ja. Ja. Ja, kijk maar, ja, maar eens je je ziel, je Ik je heb jure. toevallig net mijn zoon dit weekend door de uh, periode van de beeldenstorm heen geloodst... voor zijn eerste toetsgeschiedenis. <laughs> en toen was de katholieke kerk ook al werd met vrij grote argusogen bekeken vanwege geld, seks... En macht. Toen Seks ook iets minder, maar geld en macht heel erg. Dus dat heeft altijd om dat instituut aan gek gekleefd, zeg maar. Ja. En daar hebben ze zich altijd tegen moeten verweren. En ja, nu ze houden het natuurlijk niet meer in de hand. De communicatie is zo enorm ongebreideld laat ze daarop inspelen in plaats van te breidelen. Jullie advies is eigenlijk van dat bij het kiezen van die nieuwe paus... Uh, je, be, zeker met dat mediaaspect ja. rekening gehouden moet Ik worden. Ik weet dat hij absoluut niet in de race is, maar Antoine Baudard zou nou iemand zijn... die op dat niveau en op dat <laughs> punt enorm goede opvolger zou zijn. Want Zo. dat is nou iemand die snapt heel goed hoe je met media om moet gaan. Dus dat is los van alles wat hij vindt en ook los van het feit... dat hij natuurlijk absoluut niet uh, nergens in beeld is... Maar dat type, uh, uh, ja, toch ook behendigheid mm. in de communicatie. Ik denk wel dat de nieuwe paus daar iets van moet hebben. Ja, maar de paus kan niet alles. Hè? Hij moet ervoor zorgen dat hij hele goede media mensen om zich heen heeft. Dat is denk ik het belangrijkste. Gewoon een goed ja, team, maar hij maar... moet toch zelf af en toe ook wat zeggen. Ja, bedankt voor de bloemen. Maar ja, dat, <laughs> ja. nee, dat vloemen we dus inderdaad af. Die Lombardi wijst nu inderdaad naar de media. Maar die, hij als, als degene, de woordvoerder van het Vaticaan zou dus ervoor moeten zorgen... dat dat dan beter over de voet ligt. Ja, ja, hij doet hij fout. Hij zou moeten zorgen voor andere nieuws. Wat, wat veel belangrijker is dan, dan, dan dit, dit gedoe. Dat ja, de media daarover schrijven. Wat hij uh, nou doet, dat is eigenlijk heel angstig. Strategie. groepen van, jullie mogen dat niet doen, jullie mogen dat niet doen. Maar ja, dan gaat de beer natuurlijk helemaal los. Hij vraagt ja. er gewoon om. Ja. Ja. Dat is heel dom. Ja. Er zal er weer veel over gaan de komende dagen, want ja. het uh, moment uh, gaat eraan komen. Het is ook wel weer spannend natuurlijk, wat daar uh, uiteindelijk na de witte rook naar buiten komt. Een donkere pauze, wie weet. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Of Antoine Baudin misschien wel. Nou, dat denk ik niet. Nee, hoor. Dus ze, Zie dat absoluut niet als een serieuze nee, suggestie. Maar nee, je begrijpt dat, het punt. Nee, ik snap het. Ik ja. snap het. We, we hebben hem al te graag... omdat hij ja. het goed kan vertellen. Ja. Uh, hartelijk dank dat jullie hier waren. Jacobin Geel en Luc Koelman. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Graham Gouldman zat vroeger in uh, Sten C natuurlijk. Heeft een uh, solo plaat gemaakt. Die heet Love and Work. staat deze week in de schijnwerpers op uh, Radio 1. En van dat album draaien we nu Put In My Faith In Love.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 Dus. Um, en het aardige is. Uh, hoewel de aanleiding helemaal niet zo aardig is. Maar hij heeft dit, album, dit nieuwe album van hem opgedragen aan Andrew Gold. Uh, dat is een uh, ja. muzikale vriend van hem. Die is twee jaar geleden overleden. En uh, vandaar dus. Love and Work heet het album. Graham Goldman deze week in de Schijnwerpers op Radio 1. We gaan de uh, nationale nieuwsquiz spelen. En de eerste kandidaat heet uh, Lucas Dubbink. Is 20 jaar en komt uit Uithoren. Goedemiddag. Uh, je denkt geschiedenis? Ja. Ik dacht nou, dat weet ik allemaal wel. Ik stop er maar eens mee. Ja, ik had misschien ietsje meer moeten studeren. Ja? Wat ga je, en nu dan? Um, op zoek naar werk. Okay. Hebben jullie hier nog iemand nodig? Dan ja, moet je wel een opleiding afgerond hebben. Ja, helaas, helaas. Nee, maar wat zou je willen dan? Um, ik ga werk zoeken. Misschien dat ik in uh, uh, september weer begin met dezelfde studie. Oké, okay. toch weer geschiedenis dan? Ja, toch wel. Ja, ja. Ja, een beetje doorzetten misschien. Misschien. Uh, we gaan eens kijken hoe je uh, scoort qua nieuws. Uh, eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen, daar komt ie. De Nationale Nieuwsquiz. Veel Italianen weten het maar al te goed. Bij het stemmen kijkt Europa over de schouder mee. If Berlusconi were to win... Ik mag me zorgen... You would expect a very negative market reaction. Deze man weet van zijn gezond verstand niet af wat er echt moet gebeuren. Maar Berlusconi is niet kansloos. Uh, Afgrijs op mijn gezicht. Vanmiddag weten we waarschijnlijk meer. Italië kiest een nieuw parlement. Um, vraag 1. Vanavond weten we waarschijnlijk wie de verkiezingen heeft gewonnen. Wie ging er in de laatste peilingen aan de leiding? Uh, dat was Persani. En dat is goed, van de Centrum Linkse Democratische Partij. Vraag 2. De Italianen hebben tot vanmiddag de tijd om te stemmen. Hoe laat sluiten de stembussen? Oeh, uh, zes uur. Dat is niet goed. Het is drie uur vanmiddag. Um, we gaan naar vraag 3. En dat is een kop uit de krant. Ik lees hem voor. Je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen die daarbij horen. De kop luidt als volgt. Ik kon hem niet betrappen op iets vreemds. 1. Gaat dit over Vitesse-trainer Fred Rutte, die naar Herakles-Vitesse de prestatie van scheidsrechter Hitler beoordeelde? 2. Um, de Argentijnse oud-staatssecretaris Mario Cardenas Madariaga die een interview gaf over zijn voormalige ondergeschikte... Jorge Zorregieta, of drie, een collega van de schoonzoon... van de Spaanse koning Juan Carlos, Inaki Undagarain... die zaterdag voor de rechter stond. Um, dus ik kon hem niet betrappen op iets vreemds. Hmm, uh, ik ga voor de derde. Dat is niet goed, want dat is nummer ja. één. De kop uit de Volkskrant uh, ging over uh, Fred Rutte. Hij was tevreden over scheidsrechter hikler die de afgelopen tijd opviel door veel kaarten uit te delen. Vraag 4. In de meest besproken wedstrijd uit de eredivisie van dit weekend... won Feyenoord met 2-1 van PSV. Wie maakte het winnende doelpunt voor Feyenoord? Oeh. Ehm... Um. Nee, die weet ik niet. Volg je het voetbal een beetje of niet? Uh, ik heb niet gekeken dit weekend, ah, helaas. Ah, helaas. Maar ja, je wel. zou kunnen gokken, want meestal is het dan Graziano uh -huh. Pelle. En die was het ook nu weer. Um, vraag 5, een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? Onze haven heeft een heel mooi bootje. U kent het. Want het is hetzelfde bootje als waar de koningin op 5 mei altijd... dat in mijn ogen een leuke rondje in maakt. Hmm, wie is deze man? Uh, die moet ik oppassen passen, denk ik. Het is de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Hij praat over een vaartochtje van de aanstaande koning Willem-Alexander. Op 30 april moet het gaan gebeuren. Vraag 6 van der Laan heeft het in dit fragment over een alternatief vaartuig... voor een vaartocht van Willem-Alexander. Een ander vaartuig zou volgens hem niet beschikbaar zijn. Welk vaartuig is dat? Hmm, een ander vaartuig? Ja. Um, dit is een alternatief voor een ander vaartuig. De uh, Gouden Koets? Nee, dat is geen vaartuig. Oh, meer vaartuig. Voertuig. <laughs> uh, de Koningsloep, daar gaat het over. Volgens de gemeente zou uh, Van der te horen hebben gekregen... dat de in 1816 gebouwde Koningsloep niet, vaarbaar, uh, is, of niet vaarklaar is uh, voor 30 april. Dus hebben we hebben nu een alternatief bedacht. Uh, laatste vraag. Maximaal nog vier punten te verdienen. Die kan je ook nog gebruiken. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus geen persoon, maar een onderwerp. En de vraag is heel simpel: wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben gebruikt als dekmantel. 3. Ik ben grotendeels gesitueerd in Iran. 2. Mijn regisseur schreef samen met Matt Damon Goodwill Hunting. Uh, S. Stop. En stop. Um, uh, Argo. En dat is goed, ja. Want het laatste was, ik won vannacht de Oscar voor beste film. Argo gaat over de fictieve film uh, Argo. Die werd bedacht om zes Amerikaanse diplomaten uit Iran te smokkelen. De Iraniërs moesten geloven dat deze Amerikanen uh, een filmploeg vormden. En uh, de film speelt zich af in Iran 1980 en in Washington en ook in Hollywood. Daarmee zijn de aanwijzingen verklaard. Je komt op uh, drie en daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 zat. En wat vindt u? Reclame voor ongezond kindereten moet worden verboden. Bent u het daarmee eens of oneens. sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert eens of oneens. doet dan met hekje standpunt. Lucas Dubbik is de eerste kandidaat deze week in de Nationale Nieuwsquiz. 20 jaar uit Uithoren. Uh, score 3 hebben we gezegd. Dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. Uh, nou ja, uh, het procedure is bekend. Ik ja. stel de vraag helemaal. Uh, dan mag je het antwoord geven of je zegt... Pas. En dan gaan we vullen met het aantal dat je nu uh, hier op de klok zet. Um, nou, daar komen ze. De nationale nieuwsbeest. Welke minister ging in Turkije op bezoek bij de Patriot-missie? Pas. Hennis. Bij welke stad is een sneeuwschuiver aangereden door een trein? Pas. Apeldoorn. Welke gepensioneerde dictator bezocht het parlement van zijn land? Uh, Castro. Dat is goed. Hoe heet de kok die de Gourmand World Cookbook Award heeft gewonnen... voor zijn boek Puurst? Uh, pas. Johnny Boer is dat. Nikos Anastasiadas won de presidentsverkiezingen van welk eiland? Uh, Creta. Cyprus. <laughs> een brand in een winkelcentrum verwoestte vijf winkels in welke stad? Uh, dat was Pas. Enschede. Wat is de voornaam van de broer van Oscar Pistorius... die wordt verdacht van de dood door schuld? Pas. Pas. Karl, welk Afghaanse politicus wil dat de Amerikaanse elitetroepen de provincie Wardak verlaten? Karzai. Dat is goed. In welk land zijn gisteren zeker 4500 gedetineerden in hongerstaking gegaan? Um, pas. Israël, hoe heet de oud-wereldkampioen Schaatsen die afgelopen vrijdag overleed? Uh, pas. Atje Keulendeelstra, in welke stad waren 225 winkels gisteren tegen de regels toch open? Tilburg. Dat is goed. Volgens welke verzekeraar worden er jaarlijks tienduizenden operaties te CZ. veel uitgevoerd? Oh, sorry. Dat is goed. Hoe heet de president die de herkomst van vlees op het etiket wil vermelden? Pas. Hollande. Bij de tandartsopleidingen in welke stad is de legionella bacterie geconstateerd? Pas. Groningen. Hoe heet de popster die volgens fotodoens Instagram een te blote foto online heeft gezet? Dat was Madonna. Goed. Welk Europees land verloor dit weekend zijn triple a status Frankrijk. Groot-Brittannië. Was dat... Heb jij het nieuws van het weekend wel een beetje gevolgd? Niet goed genoeg, blijkbaar. <laughs> nee. Nou ja, goed, het was op zich wel best aardig. Maar vijf goed in deel twee maal. Die drie uit de eerste ronde, dat zijn er dus vijftien. Dat is uh, iets wat teleurstellend. Ik vrees dat hij niet stand houdt, inderdaad. Maar goed, we gaan het zien. De rest moet er eerst maar eens overheen. Je krijgt van onze kaarten mee voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En ja. uh, sterkte met uh, het vinden van werk, of uh, beslissen om toch nog weer terug te keren naar die studiegeschiedenis. Ja, bedankt. Dankjewel. Um, zometeen, het is maandag, krijgen we weer een, uh, een oud minister op de werkluus. Dat is Carla Pijs dit keer. Oud minister van Verkeer en Waterstaat. Na het NOS-journaal van 1 uur. GELUIDEN.